Het NOS-journaal door Alt Meegens. Goedemiddag. Rechtszaak Wilders wordt weer inhoudelijk behandeld. Nederlandse klimwereld reageert verslagen op dood Ronald Naar. Een dodental tornado's in de Verenigde Staten loopt op tot 90. Het is zonnig met wat stapelwolken vanmiddag. 17 graden aan de noordwestkust en 21 graden in het binnenland. Het waait wel behoorlijk. Aan de kust staat een krachtige tot harde wind. Windkracht 6 tot 7. Morgen dan is het droog en ook dan wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Dan wordt het hooguit 17 graden. Proces tegen Geert Wilders. Het begint weer van vooraf aan. De rechtbank wees vanochtend het verzoek van advocaat Moscovic af om de rechtszaak af te blazen. Matthijs van der Wiel, onze verslaggever bij de rechtbank in Amsterdam. Matthijs, uh, ik denk dat gedoe over het etentje. Is dat nou allemaal afgelopen? Ja, daar lijkt het nu wel op. Volgens de rechtbank is bij dat veelbesproken etentje uiteindelijk niet geprobeerd een getuige te beïnvloeden. Dat was volgens advocaat Moscovic een reden om het proces af te blazen. Want daarmee zou het recht van Wilders op een eerlijk proces zijn geschonden. Nee, Het is niet gebeurd. Dat, dat gesprek tussen die raadsheer Schalk en die getuige Jansen heeft geen invloed gehad op het proces, zegt de rechtbank. Wel kreeg die raadsheer Schalk een flinke tik op de vingers van de rechtbank. Het had geen invloed maar hij had zich toch terughoudend moeten opstellen... want hij heeft met zijn gedrag toch de schijn van inmenging opgeroepen. Dat had niet tegemoeten. Uh, maar goed, het heeft geen invloed gehad en dus kon de rechtszaak worden hervat. Voor het eerst in maanden ging het dus weer over de inhoud. Die aanklacht van haatzaaien en groepsdiscriminatie. De hele rechtszaak moest over met nieuwe rechters. En daar is dus uh, vanochtend mee begonnen. Maar dat betekent een hele herhaling van zetten, een complete herhaling van zetten, Matthijs. Uh, gelukkig niet, zou ik haast zeggen. Het uh, gaat veel en veel sneller. De rechtbank maakt haast. Waarschijnlijk komt er deze week nog een strafwijs. De rechter heeft ook besloten om niet steeds vragen te stellen aan Wilders... omdat hij zich toch beroept op het zwijgrecht. Dat scheelt. Opmerkelijk is dat vanochtend de argumenten vooral via videobeelden werden gewisseld. Fitna werd opnieuw afgespeeld en er waren ook nieuwe filmpjes. Wilders die had twee Skype-interviews meegebracht met twee Amerikaanse deskundigen... die bevestigden wat hij zegt over de islam. De een zij dat de vergelijking tussen islam en nazisme niet onredelijk is de ander die zei dat er in Mein Kampf minder jodenhaat voorkomt dan in de Koran en wat Wilders daarmee zegt is: hoe kan het nou strafbaar zijn wat ik allemaal vertel? Want dit is gewoon de waarheid, want ook wetenschappers zeggen het. Nou, ook zijn tegenstanders hadden een filmpje meegenomen. Dat zijn uh, de zogenaamde benadeelde partijen, de mensen die Wilders hebben aangeklaagd. Ze hadden een compilatie in elkaar gezet van uitspraken van Wilders in de Tweede Kamer en in interviews. Uitspraken die niet zijn opgenomen in de aanklacht, maar die volgens hen wel van belang zijn voor de beslissing van de rechtbank straks. Want ze hebben ook uh, nieuwe schriftelijke documenten aangeklaagd Gebracht om de zaak nu nog te proberen te beïnvloeden. wetende dat bij de eerste behandeling. het OM uiteindelijk om vrijspraak vroeg. Oh. Uh, het gaat allemaal iets vlotter, maar. Uh, enig idee al hoe lang dit nou allemaal nog gaat duren? Ja, wat ik je net zei. Uh, deze week verwachten we nog een strafheids, dus het gaat heel snel. Oké, okay, wachten we dat af. Dankjewel, Maatijs van der Wiel. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het eens over extra maatregelen tegen Syrië. President Assad en negen hoge functionarissen mogen niet meer naar landen reizen binnen de Europese Unie. Daarnaast worden al hun tegoeden op Europese banken bevroren. Eerder kregen dertien andere mensen van het Syrische regime dezelfde sancties opgelegd. In Syrië is een deel van de bevolking in opstand gekomen. Bij protesten tegen het regime zouden meer dan 850 betogers zijn omgekomen. De Nederlandse klimwereld reageert verslagen op het overlijden van bergbeklimmer Ronald Naar. Naar overleed tijdens een afdaling van de berg Cho-Oyu in Tibet. Wat er precies is gebeurd is uh, nog niet uh, duidelijk, zegt expeditieleider Jan Midden vanuit Tibet. Toen ik uh, weer uh, naar de helding kijk met mijn verrekijker zag ik Ronald liggen. En toen hebben we meteen uh, actieel en de democratie onmiddellijk teruggekomen. En uh, toen kreeg ik al bericht van, ja, het, het is ernstig. Uh, ja, de rest van de groep zat daar bijna een uur achter. En um, ja, je, je, ik heb wat instructies gegeven door de telefoon van je moet dit doen en dat doen. Maar ja, dan houdt zo... het, uh, het, het weer op. Het is niet zo dat er, dat er, uh, een, on ja, dat er een ongeluk is gebeurd, hij, hij is onwel geworden, hè? Uh, dat, dat, dat kan ik niet, niet beamen op dit moment, oh. uh, om de dood eenvoudige reden dat het, het lichaam nog uh, op 6800 meter zit en uh, mijn Sherpa's bezig zijn om, uh, om het naar beneden te brengen. En dan zal er een as vast moeten stellen uh, wat, uh, wat de oorzaak geweest is. Het is niet zo dat hij gevallen is ofzo, hij is niet uh, 20 meter omlaag gestort of iets dergelijks. Nee. Uh, hoe lang gaat dat duren voordat u daar uh, met zekerheid iets over kunt zeggen? Dat, ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Wij zijn nu bezig om uh, naar kamp 1 te brengen. Dat kamp 1 is het kamp waar u nu ook zit, dat basiskamp? Nee, uh, ik zit in, in ABC, dat is een advanced base camp. Ja. En uh, kamp 1 ligt daar nog boven. Oké. Okay. Dus um, um, om even een beeld te geven, uh, Ronald lag op uh, ongeveer 6800 meter... En ik zit op dit moment op 5700 meter. Ja. En die, die uh, ja, dat moeten we ook overbruggen, die afstand. Oké, okay. hoe is, uh, hoe is het we team zijn op dit moment? Het, het team, hoe is het daarmee nu uh, aangeslagen? Ja, we zijn natuurlijk allemaal enorm aangeslagen. Uh, we waren nog met z'n vieren over. En uh, we waren een heel hecht team. En uh, we hebben. Uh, ja, iedereen deed alles voor iedereen. Het was, het was echt een een van een, een team. En. Ja, dit is. Dit is uh, ja. Ik geen woorden voor. Het is uh, afgrijselijk. Expeditieleider Jan Midden vanuit Tibet. In Leeuwarden is de galerij van een flat ingestort. Op vijf woonlagen is een gat van ruim twee meter breed in de vloer van de galerij geslagen. Het gat zit precies in het midden van de flat. Voor zover bekend is daarbij niemand gewond geraakt. Van sommige woningen zijn de ruiten wel gesneuveld. En de brandweer in Leerwaard is bezig om met een hijskraan de bewoners te evacueren. Dit is het NOS-journaal. Het door Alt Megers. Dan weer naar Den Haag. De Tweede Kamer is al de hele ochtend bezig met een hoorzitting over de megabezuinigingen die het kabinet bij Defensie wil doorvoeren. Slaggever Wilco Boom zit daarbij. Wilco, wat krijgt de Kamer te horen? Het is tot nu toe vooral een noodkreet. Een waarschuwing van de topmilitairen dat de grens nu echt is bereikt. De minister die wil voor een miljard bezuinigen. Er gaan 12.000 functies verdwijnen. En de militairen zeggen dat er eigenlijk al te veel wordt bezuinigd... om nog een slagvaardige krijgsmacht te hebben. Het kabinet houdt vast aan de doelstelling dat de krijgsmacht veelzijdig inzetbaar moet zijn. Dat betekent dat ze overal ter wereld overal aan moet kunnen meedoen. Maar generaal Van Um, de commandantenstrijdkrachten, de die liet zich ontvallen dat het begrip veelzijdig inzetbaar tamelijk uh, rekbaar is. Het is natuurlijk een flexibel, uitlegbaar term. Maar uh, u ziet ook dat mijn minister aangeeft... Uh, en ik ben het hardgrondig met hem eens laat laten geen verstand over zijn... dat wij nu eigenlijk al uh, niet voldoen aan dat veelzijdige inzetten wat er is neergezet. En dat wij daar dus gewoon onder zitten. En we boeten gewoon in op een aantal capaciteiten. En ik kan u verzekeren dat in Europa is het toch lastig uitlegbaar... om eens wat te noemen, dat wij de Kougar stilzetten. Want er is een grote behoefte aan helikoptercapaciteit... in alle missies, in alle tonalen. Je kunt ze heel flexibel inzetten. Niet alleen onder high-end van de spectrum maar ook humanitair. we kunnen ze in Nederland inzetten. Dus in die zin, veelzijdig inzetbaar, ja, ik heb nog wel een verlanglijstje. Generaal van Um, de commandant der strijdkrachten, die was bepaald niet de enige die vanochtend waarschuwde... voor de gevolgen van de bezuinigingen. Ook generaal Bertollet, commandant van de landmacht... zei dat de langs langdurige, grootschalige operaties... zoals in Urusgan, Afghanistan, de afgelopen jaren... dat de Nederlandse krijgsmacht die niet meer kan... en dat het wegbezuinigen van de tanks... Nederland afhankelijk maakt van de bondgenoten. Ik weet één ding zeker. Wat wij in de afgelopen 4,5 jaar in Afghanistan gedaan hebben, ik denk dat we dat in die omvang en met die duur niet meer kunnen. Het feit dat je geen tanks meer hebt, is absoluut een uh, slaat een operationeel gat. Uh, we hebben binnen de krijgsmacht hebben wij andere middelen om een deel van dat operationele gat op te volgen. En dat betekent dat het overblijvende risico acceptabel geacht wordt. Maar het betekent ook dat we in een aantal gevallen. Uh, meer afhankelijk zullen zijn van, uh, van bondgenoten. Meer afhankelijk van bondgenoten, Wilco? Betekent dat dat de top zich uh, weigert neer te leggen bij die ingreep van het kabinet? Nee hoor, dat betekent het niet. Uh, de generaals namen de gelegenheid te baat om de politiek te wijzen... op de consequenties van de bezuinigingen. Wat ze zeggen is eigenlijk, u wilt enorm bezuinigen, Tweede Kamer en minister... maar dit zijn dan de draconische gevolgen. Maar ze gooien niet de kont tegen de krip. Ze leggen zich uh, schoorvoetend en met frisse tegenzin bij de bezuinigingsopdracht neer. Ze voeren hem ook loyaal uit... En zo hoort het natuurlijk eigenlijk ook bij ambtenaren. Zo is dat. Welke boom, dankjewel. De immigratie- en naturalisatiedienst IND heeft het toezicht op een aantal au pair bureaus verscherpt. De bureaus bemiddelen bij de komst van au-pairs uit het buitenland en volgens de IND doen zeven bureaus hun werk niet goed. Daardoor kwamen de au-pairs niet altijd goed terecht, zegt directeur van Lind van de IND. Het is wel belangrijk dat als wij hen hier een vergunning geven, dat er ook, we ook weten dat er goed voor hen gezorgd wordt. Dus dat we weten waar ze zijn en dat ze niet als uh, huissloofje, als een soort assenpoester misbruikt worden. Opeers zijn vaak jonge mensen van buiten de Europese Unie die tijdelijk in een Nederlands gezin komen, ze doen licht huishoudelijk werk en passen op de kinderen dus. Zware tornado's hebben in de Amerikaanse stad Joplin... zeker 89 mensen het leven gekost. Uh, 90 is dat. Dat heeft een woordvoerder van de stad bekendgemaakt. Inwoners van Joplin in Missouri werden totaal verrast... door de zware wervelwind. Minneapolis viel tenminste één dode. En ook andere steden in het midden van de Verenigde Staten zijn getroffen door tornado's. Het is niet bekend hoeveel gewonden of uh, doden daar zijn gevallen. Vorige maand, toen uh, werden de Verenigde Staten ook al getroffen door tornado's. En toen kwamen ruim 300 mensen om. Het hoogste aantal in 80 jaar. De opvallende hoed die de Britse prinses Beatrice droeg tijdens de Royal Wedding... is op een veiling verkocht. Het hoofddeksel bracht ruim 131.000 euro op... Tijdens de bruiloft van prins William en Kate Middleton... kwam er veel commentaar op de hoed van de prinses. De hoed werd in de media vergeleken met een wc-bril. De prinses zegt dat ze verbaasd is over alle commotie. Het geld, de 131.000 euro, die gaat naar een goed doel. Sport. Op Roland Garros is Timo de Bakker begonnen aan zijn eerste ronde... partij tegen Novak Djokovic. Zware partij voor hem. Mark Brasser, hoe gaat het? Nou, het gaat niet uh, heel erg best met Timo de Bakker. De eerste set is inmiddels al gespeeld uh, binnen het half uur. Die set ging met 6-2 naar uh, Novak Djokovic. Ja, de Bakker speelt wisselvallig, serveert uh, niet goed. Laag is de servicepercentage onder de 50%. Ja, en als je wat wil tegen Djokovic, zeker in je eigen servicegames... Dan, ja, dan moet je gewoon goed serveren, dan moet je die eerste service slaan. Want alleen dan ja, kun je het initiatief pakken in de rally. Het initiatief moet je zeker niet aan Djokovic laten. Nou, Djokovic speelt gewoon goed, doet geen gekke dingen, speelt heel solide. Speelt de ballen vrij ruim over het net, dicteert het tempo eigenlijk. Ja, in alle games, ook in de service games van de Bakker. De Bakker werd in die eerste set al vroeg gebroken. In de tweede game al liep dus eigenlijk die hele eerste set achter de feit aan. En is nu ook aan het begin van de tweede set uh, alweer een keer gebroken. Het is dus uh, 2-0 voor uh, Novak Djokovic, die zelfs serveert op 40-0 staat. Dus hij zal wel 3-0 worden. Ja, het gaat snel met uh, de Bakker. Hij moet oppassen dat hij er niet echt uh, kansloos afgeslagen wordt. Hij moet toch, uh, ja, ze proberen vast te bijten in deze wedstrijd. Hoe moeilijk het ook is, want ja kansen geeft Djokovic niet echt weg. Maar ja, er kansloos en keihard afgeslagen worden, dat is natuurlijk ook... Ook wat je niet wil als je Timo de Bakker bent. Ja, hij staat nu 3-0 achter de eerste set dus met 6-2 verloren. Uh, ja, het is gewoon niet goed genoeg om, om, om mee te kunnen met Djokovic. We blijven hopen voor uh, Timo de Bakker. Dankjewel, Mike Brasser. Bondscoach Bert van Marwijk heeft de keepers Jasper Silissen en Tim Krul definitief opgenomen in de oranje selectie... voor de oefenduels tegen Brazilië en Uruguay. Silissen brak dit seizoen door bij NEC. Tim Krul speelde dit seizoen 21 wedstrijden... in de Premier League bij Newcastle United. Mark van Bommel, Raphaël van der Vaart en Theo Jansen zijn er niet bij. Allemaal vanwege blessures. FC Utrecht is in onderhandeling met Erwin Koeman... de beoogde opvolger van trainer Ton du Chatignier. Volgens technisch directeur Fouke Boy was het eerste gesprek goed... maar zijn er nog meer opties? En de Spaanse wielrenner Xavier Tondo is overleden... aan de gevolgen van een bizar ongeval. Tondo kwam hard in aanraking met een dichtklappende garagedeur. Dat gebeurde in de Sierra Nevada waar de renner van Movistar was voor een hoogtestage. Tondo was prof sinds 2003. Vorig jaar werd hij zesde in de ronde van Spanje. Dit jaar pakte hij de eindzegen in de ronde van Castilië in Leon. GELUIDEN. Nog één keer de hoofdpunt uit deze uitzending. De rechtszaak tegen Geert Wilders wordt sinds vanochtend weer inhoudelijk behandeld. De Nederlandse klimwereld reageert verslagen op de dood van Ronald Naar. En het dodental door tornado's in de Verenigde Staten is opgelopen tot tenminste 90. 14 over 1, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Vanmiddag om uh, half 4 een extra uitzending vanwege de eerste kamerverkiezingen van het NOS Radio 1-journaal. Nu zometeen hier weer de NCRV met deel 2 van Lunch en Jurgen van den Berg.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 En naar wie gaat dat extra geld? De bouwers? Of nemen overheden de meerwerkkosten gewoon voor lief? Goudzoekers. Vanavond om vijf voor negen bij de VPRO op Nederland 2.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, volgens wetenschappers zijn er nog een paar duizend amfibieën en een handjevol zoogdieren te ontdekken. Maar hoe gaat dat eigenlijk, een dier ontdekken? In het Radiodagboek deze week schrijft een mensje van Keulen. Ze zit 40 jaar in het vak en het meeste van haar werk heeft ze diep in de nacht geschreven. Misschien leef je er wat minder lang door, hè? Maar je hebt wel meer uren geleefd, hè, op die manier. En juist dat ongestoorde verder, hoe het ook gaat met dat werk... is, ja, dat zijn, uh, dat zijn toch de uren waarop ik me het prettigst vond. En straks na nou half twee is er ook weer standpunt rel. En dat gaat over de Eerste Kamer. Die verkiezingen zijn vandaag, nou, u kent alle bespiegelingen daaromheen wel... En dus hebben we de stelling, de Eerste Kamer moet rechtstreeks gekozen worden. Het is nu een uh, vrij onduidelijk systeem met die getrapte verkiezingen. Uh, dus de stelling, de Eerste Kamer moet rechtstreeks gekozen worden. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101, dus 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl En twitteren, gebruik dan de hashtag standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. Er zijn nog zeker 3000 soorten amfibieën en 160 soorten zoogdieren te ontdekken. En we moeten er snel bij zijn, anders zijn die dieren namelijk uitgestorven. Uh, dat schrijven onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the Royal Society. En dus vraagt Lunch zich af, hoe ontdek je eigenlijk een nieuwe diersoort? Ik praat erover met Erik van Nieuwkerken. Hij is insectendeskundige, dat heet ook wel mooi, entomoloog, bij uh, NCB Naturalis in Leiden. Dag meneer van Nieuwkerken. Ja, goedemiddag. Dat bericht uit dat tijdschrift Proceedings of the Royal Society... dat er wel wat gefronste, voor gefronste wenkbrauwen bij ons. U hebt nog heel wat te doen. Ja, dat zijn er eigenlijk maar een paar. Als je kijkt naar de, de echte problemen, want die zitten bij de insecten. Daar zijn er nog een paar miljoen te ontdekken. En, en die zitten, want die zitten ook voor een deel niet op land, neem ik aan, of, uh, of wel? Uh, insecten zitten wel vooral op land en soms in zoet water. Niet zoveel in de zee. Maar in de zee is natuurlijk ook nog heel veel te ontdekken. Ja, er is echt, echt nog heel veel te doen. Dus eigenlijk kloppen die getallen niet eens, die ik net noemde? Nou, die getallen kloppen voor die, voor die groepen die ze hebben besproken. Of die kloppen, dat zijn, dat zijn statistische schattingen... gemaakt met een wat, wat nieuwere methode dan men tot nu toe meestal deed. Ja, maar... uh, maar u zegt voor die amfibieën klopt het wel, zo'n 3000 en 160 zoogdieren. Maar daarna zo'n heel veel insecten. Precies, de, de schattingen die hebben de laatste jaren uiteengelopen. En dat zijn vaak wat, wat ruwe schattingen geweest... gebaseerd op extrapolaties van informatie. En, en het nieuwe van dit artikel en ook sommige andere is dat men nu echt met bepaalde wiskundige brekenmethoden... probeert die getallen te berekenen. Het blijft een schatting, maar het is gebaseerd op bestaande bestaande ja. informatie. Want dat vroeg me inderdaad af. Het zijn onontdekte dieren. Dus ja, hoe weet je dan uh, hoeveel je er nog moet zoeken? Ja, en wat ze gedaan hebben is in feite geteld van hoeveel soorten... worden er in een bepaalde periode op een bepaald gebied ontdekt... en hoeveel mensen hebben eraan bijgedragen. En met die getallen kan je dan een soort model bouwen, een wiskundig model. Daar ben ik de specialist niet van, maar... In ieder geval kunnen ze daarmee een soort extrapolatie berekenen van dan moeten er nog ongeveer gezien dit onbestudeerde stuk gebied nog zoveel te vinden zijn. Nou, en, en daar zijn er dus nog een hoop van die ook nog op uitsterven staan. Ja en dat is eigenlijk ook wat niet uh, merkwaardig want als je kijkt uh, dat je soorten nu nog moet ontdekken dan is dat in gebieden die uh, slecht bekend zijn. Dat zijn zeldzame soorten. En de kans dat die uitstorven is uiteraard groter dan als je een soort hebt... die al lang bekend is en op grote delen van de wereld voorkomt. Oh. U zegt slecht be be be bekende gebieden. Waar, waar moeten we dan aan denken? Ja, ze hebben gekeken natuurlijk vooral naar, naar tropische bosgebieden. Dan moet je, kom je toch eigenlijk altijd weer bij dezelfde tropische regenwouden terecht. Amazonegebied, uh -huh. Zuidoost-Azië, ook heel veel in Australië. En daar, en daar zijn vaak hele grote gebieden zo slecht onderzocht... dat je daar zelfs met zoogdieren nog uh, zeg maar onbekende apen kan vinden... En het feit dat dat slecht onderzocht is, omdat dat gewoon ook moeilijk bereikbaar is? Of, of wat, wat is daar de reden van? Ja, dat is, A, dat is natuurlijk lastig bereikbaar. En je moet met een hele expeditie daarheen. En het aantal mensen dat dat soort dingen doet, is toch heel erg beperkt. Dus die moeten dat eigenlijk voor de hele wereld in kaart zien te brengen. En die hebben het eh, druk genoeg eigenlijk op dit moment. Juist, ja. ja. de taxonomen hebben natuurlijk heel veel werk te doen. En, en, en, om, en nieuwe soorten worden trouwens niet alleen in de natuur ontdekt. Hè, heel veel nieuwe soorten worden simpel ontdekt doordat eindelijk eens een keer een stuk collectie eens goed bekeken wordt. En dan kom je ineens nog iets tegen? Ja, daar kom je heel veel nog tegen. Want uh, de hoeveelheid die er staat in bijvoorbeeld onze collecties in uh, NCB Naturalis... is uh, zo groot dat je de mankracht niet hebt om echt elk exemplaar goed te bestuderen. Dus als iemand een pad kastje opentrekt en zegt ik ga nu deze eens goed bekijken... dan vindt hij gegarandeerd meer soorten. Ja. ja. En, uh, en u bent druk met heel veel andere dingen daar natuurlijk ook nog. Op dit moment zijn we met druk met verhuizingen bezig. Ja. hebben ja, ja, maar, maar nog even, want kijk, bijvoorbeeld die zoogdieren, 160 soorten zoogdieren, um, die zou je dus gewoon tegen het lijf kunnen lopen. Want die, dat zijn, dat, dat, dat, dat zijn bedoel, die insecten zijn allemaal zo klein, dat moet je ook nog maar geluk hebben dat je dat tegenkomt. Lijkt me. Ja, dan moet je niet vergissen. Dus dit gaat natuurlijk vaak om zoogdieren die s nachts leven en niet zo groot zijn. Dus dan hebben we het over kleine knaagdieren, muizen. Of bijvoorbeeld vleermuizen. En soms zijn die zo, uh, die zo op bekende soorten... dat je ze echt uh, in detail moet bestuderen. En heel veel uh, kennis van nieuwe soorten... tegenwoordig komt tot stand door DNA-onderzoek. Dan blijkt ineens iets wat men eerst dacht... dat is één soort toch uit twee soorten te bestaan. Mm. Is dat eigenlijk ga... het mooiste van uw baan? Een nieuwe soort ontdekken? Nee, dat is één van de dingen. Maar je bent eigenlijk meer geïnteresseerd in het hele patroon. en Hoe, hoe is dat tot stand gekomen? Hoe heeft die evolutie gewerkt? Een nieuwe soort is iets wat we erbij doen, aan de, bijna aan de lopende band, zou ik gaan zeggen. O, dus het is helemaal niks unieks eigenlijk. Er wordt in de kantine niet uitgebreid over gesproken bij jullie? Nou, als je iets leuks vindt, dan meld je dat wel natuurlijk. Maar dat zijn vaak... Eh, kijk, eh, je weet van tevoren als je een bepaalde groep insecten... uit een bepaald tropisch gebied gaat bewerken... dat daar vrijwel zeker nieuwe soorten zitten. Maar aan de andere kant ruim je ook soorten op. Die niet nieuw blijken te zijn, dat mm. gebeurt ook nog. En trekt u dus er zelf veel op uit om, om nieuwe, uh, nieuwe beestjes te ontdekken? Ja... Je onderzoekt de natuur, dus je moet er naartoe, naartoe om het te, te bekijken. Dus dat doen we inderdaad met enige regelmaat. We hebben expedities, uh, zowel in zee als uh, landonderzoekers. En ik ben nogal eens in Vietnam geweest, maar ook in uh, de Verenigde Staten om eens iets te noemen. En, en wanneer is een diersoort dan echt nieuw? Um, ja, je hebt nieuw en nieuw. Je hebt nieuw, een soort die wel bekend is, maar die blijkt uit meer soorten te bestaan, zoals ik net zei, met, met DNA. Mm -hmm. Uh, maar je hebt soms ook dat je echt uh, gaat vangen ergens... en dieren ontdekt die je met geen enkel boek terug kan vinden. En in de collectie staat niks dat erop lijkt. Ja, dan mag je concluderen dat het een nieuwe soort is... op grond van uh, een aantal kenmerken. En, en dat doe je als specialist. Je weet dat je op die en die dingen moet letten. Op een gegeven moment concludeer je, dit moet een nieuwe soort zijn. Ja. Uh, u noemde al wat gebieden hè, in de wereld waar, waar je nog een hele hoop zou kunnen vinden. Hier in Nederland bijvoorbeeld, wordt daar nog eens iets nieuws gevonden? Ook, ja. We hadden een paar jaar geleden een, een kleine inventarisatie op ons eigen terrein van naturalis met, met vallen. En uh, daarvan hebben we de beestjes gedetermineerd. En een collega van mij die werkt aan parasitaire sluipwespen. Die ontdekte van de groep waar hij aan werkt uh, 13 soorten die nog nooit eerder in Nederland gevonden waren. En eentje daarvan was uh, nieuw voor de wetenschap. En ja. dat gebeurt ook nog wel eens met andere kleine beestjes in de bodem. Dus het is zeker, uh, zeker mogelijk. Een, een sluipwesp dus? Ja. Ja. Bijzonder. En we hadden het net al even over die oceanen. Uh, ik geloof dat daar uh, 750.000 onontdekte soorten nog zitten. Ik weet niet waar dat getal vandaan komt, maar er zullen er zeker heel veel zitten nog. Ja, ja, dat, dat, lijkt is, me, uh, dat lijkt me helemaal onbegonnen werk. Uh, ja, dat is ook lastig, want je moet natuurlijk de diepzee in uh, voor een deel om daar beesten te verzamelen. Maar ook gewoon veel ondieper. Onze collega's die, uh, die gaan met gewone duikapparatuur naar Indonesië en die vinden altijd weer nieuwe soorten. We hebben net die sluipwesf gehad in Nederland. Wat, wat zijn nou van de afgelopen tijd bijzondere dieren... Die, die over de rest van de wereld nog gevonden zijn wat u betreft? Ja, het meeste wat je vindt zijn natuurlijk feitenherhalingen op bestaand patronen. Dus je vindt een, een ander kevertje of een ander vlindertje... dat een beetje anders uitziet dan wat je al had. Dus je vindt niet zo vaak echt heel spectaculaire dingen. Maar er zijn wel gekke, gekke organismen gevonden. Er was er een klein visje beschreven uit... Uh, nou, ja, Burma was dat. En dat uh, het had de soort naam Dracula gekregen... omdat hij twee van die hele scherpe voortandjes had. Ja. Nou, dat soort bizarre beesten haalt natuurlijk meestal de pers. Ja. Maar uh, het zijn uitzonderingen. Meestal vind je gewoon een herhaling op een bestaand uh, thema. Waarom, waarom is het eigenlijk belangrijk om die nieuwe diersoorten te ontdekken? Want in dat artikel wat ik daar straks even aanhaalde staat ook dat het lucratief kan zijn voor de mens. Hoezo? Het kan altijd natuurlijk, omdat wij uh, van... Uh, Heel veel dingen die wij gebruiken van uh, voedsel tot uh, medicijnen, die komen uit de natuur. Dus uh, als daar dingen zijn die misschien oplossingen bieden voor ons en die we niet ontdekt hebben, dan, ja, dan heb je pech. Dus het kan heel goed zijn dat een bepaalde levenswijze weer inzicht geeft in bepaalde uh, processen in, in ons eigen lichaam die we niet begrijpen als we dit dier niet meer levend kunnen bestuderen. Ja. En, en, en al dat onderzoek kost natuurlijk heel veel geld. Dat wordt eigenlijk overal bezuinigd, ook, ook in de wetenschap natuurlijk. Dus dat, uh, ja, dat, dat wordt nog wel lastig om het echt allemaal in kaart te brengen. Dat is lastig. Je moet inderdaad ook gaan kijken naar, naar nieuwe methoden... om te zien dat je dat toch kan benaderen. En daar, daar zijn we wel mee bezig, maar... Die, die, die bezuinigingen, die achterhalen je wel de hele tijd. Het is wel een, een lastig, uh, lastig verhaal. Ja, ik zal u niet langer van het werk houden. Wie weet, uh, loopt daar nog wel iets rond daar bij u in de buurt. Ja, Waar we dan over doen, een tijdje ja. weer over horen. Ja. Uh, dank voor de uitleg. Erik van Nieuwkerken, entomoloog bij uh, NCB uh, Naturalis. Uh, ja, nieuw soort dier ontdekken is dus toch minder spectaculair dan we dachten. Uh, er zijn nog enorm veel soorten te ontdekken. En er komen ook nog steeds meer soorten bij. Uh, dat zijn dan weer kruisingen en afsplitsingen van bestaande dieren. De mens is daar onder meer verantwoordelijk voor. Omdat wij de wereld zoveel en zo snel veranderen. Het Radio Dagboek. Deze week met... Meisje van Keulen, schrijver. En ik vier deze week mijn 40-jarig schrijverschap. En de werkkamer van schrijfster Mensje van Keulen hangt vol met kunst van bevriende kunstenaars. Zelf was ze ook bijna kunstenares geworden. Maar daar is in de werkkamer dan weer niet veel meer van te zien. Ik heb nog maar één ding, echt. En dat was, uh, dat ik maakte als puber. Dat staat er helemaal een beetje verstopt achter die boeken daar. Daar zie je een schilderij. Het is een olieverfschilderij van het hondje dat we in die tijd hadden. Dat heette Porky, dat hondje. En je ziet hem daar met een rood pot en een blauwe achtergrond. Um, op een gegeven moment, ja, het heette dan dat je twee kanten op kon. En dat werd ook al op de middelbare school gezegd. Zo, de heer tekenen, jij moet naar de academie. Nou, dat heb ik dus even gedaan ook. En de leer in Nederland zei, jij moet gaan schrijven. Uh, nou ja, ik deed het allebei al heel jong... Uh, mijn moeder huurde ook een kamertje voor me waar ik dat allemaal kon doen... omdat we zo klein uh, woonden. Met drie kinderen in één in uitbouwtje, een beetje op elkaar gepropt. Dus ik had op mijn vijftiende een eigen kamertje... waar ik dat allemaal, uh, allemaal kon doen, ongestoord. Maar op een gegeven moment, ja, toen ik steeds meer ging schrijven... en in een literair tijdschrift, probeerde B. Cures, belanden... niet lang daarna heb ik toch gekozen voor alleen het schrijven... En, uh, ja, is het schilderen en tekenen tekener steeds meer aangegaan, zeg maar. Um, maar het schrijven is ook steeds meer tijd gaan kosten. Ik weet niet waar ik die tijd en die ruimte nog vandaan zou moeten halen. Dus ik zeg wel eens, nou, als ik echt, echt heel oud ben... dan uh, misschien dat ik dan weer als een soort Grandma Moses opsta. Um, oh, hierboven heb ik een haai hangen. Die is heel bijzonder. Van Ardo van Sen. En als je dichterbij zou kijken, kun je zien dat die haai... Ja, dat is een luipaardmotief En dat heeft hij gemaakt van uh, een oude mini-rok van me. Die ik echt droeg eind jaren zestig. Dat rokje had ik al die tijd bewaard. En daar heeft hij echt die haai uitgeknipt. Dus je ziet daar echt een, een, ja, een luipaardhaai En verder omheen is, is het olieverf. Maar hij is prachtig. Hè? Nou, um, omdat ik wist uh, dat jij kwam... ben ik voor mijn doen vrij, vrij bij Thijs in bed gegaan. Dat was zo tegen tweeën. Maar meestal ga ik nou ja, ergens tussen twee en ja, drie uur, half uur ga ik naar bed. Misschien leef je er wat minder lang door, maar je hebt wel meer uren geleefd. Hè, op die manier. En ja, zo'n nacht bezig zijn. nee, Juist dat ongestoorde verder, hoe het ook gaat met dat werk... is ja, dat zijn, uh, dat zijn toch de uren waarop ik me het prettigst voel. Ik had het als kind al. Ik kon nooit slapen. Mijn broertje sliep, mijn zusje sliep. En um, ja, en, uh, ik had ze verhalen verteld en die vielen nog lekker in slaap... als ik ze niet te bang had gemaakt met mijn verhalen. En dan lag ik wakker en dan, ja, dan kwamen, ja, dan begon je over van alles te piekeren... en dan kwamen de demonen en dan ging je fantasie aan de gang. En het werd later en later, of, je ging natuurlijk ook stiekem lezen, hè? dat ook allemaal. Maar ik kon het niet, ik kon gewoon niet in slaap vallen. Dat duurde tot elf, twaalf uur voor ik als kind sliep. Dus het heeft er altijd al in gezeten. Dat is een uh, gedicht, dat was een keer verzoek van het plaatsje Leek. Uh, dat ligt net op, op de grens van, wat is Groningen-Friesland, op die kant daar zo. En daar, um, daar wilden graag uh, burgemeester en wethouders dat een, uh, een oude legende die daar speelt, dat die in een gedicht vervat zou worden. En dat heb ik toen gemaakt, dus ik heb een uh, ridder tot leven gewekt die... Uh, die een draak verslaat. In Vredewald leefde een vrede draak, vuurspuwend bulderend als een kanon. In leken omstreken was er geen mens die huis of hoeven nog verlaten kon. Het gruwelijke groen geschupte monster schroeide de akkers zwart... brandde het graan en blakerde de lakens op het bleekveld. Weldra zou leek in lichter laaien staan. Nou, zo gaat het nog een aantal coupletten door. En dan eindigt het met... Soms in de schemering verschijnt hij even. Laat zijn blik glijden over heel de streek. Sluit zijn vizier, verdwijnt weer in de nevel. De ridder, redder van het land van leek. Nou, wat romantisch. Het radiodagboek van Mensje van Keulen, gemaakt door Anne van der Veen. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl/slash radiodagboek. Zo de stelling in stand.nl. De Eerste Kamer moet rechtstreeks gekozen worden. Bent u daarmee eens of oneens? Laat het vooral weten. Nu eerst Lieserlotte Thomas. Radio 1. Het NOS-journaal. In Leeuwarden zijn de galerijen van een flat ingestort. Op vijf woonlagen is een gat van enkele meters breed in de vloer van de galerij geslagen. De gaten zitten precies in het midden van de flat. Er zijn geen gewonden. Van sommige woningen zijn de ruiten gesneuveld. Politie en brandweer onderzoeken de constructie van de rest van de galerijen van de flat in Leeuwarden. Binnenkort kan iedereen op internet zien welke financiële afspraken artsen en apothekers hebben gemaakt met geneesmiddelenfabrikanten. De stichting Code Geneesmiddelenreclame heeft daarover een akkoord gesloten met de betrokken organisaties. In januari moet er een website zijn met daarop een openbaar register. Daarin moet van alle artsen en apothekers staan waarvoor ze in het voorgaande jaar geld hebben gekregen van de zware industrie. Zware tornado's hebben in de Amerikaanse stad Joplin... aan zeker 89 mensen het leven gekost. Inwoners van Joplin in de staat Missouri... werden totaal verrast door de zware wervelwind. Ook andere steden in het midden van de Verenigde Staten... werden getroffen door tornado's. En een deel van de aswolk boven IJsland... bereikt vanavond het luchtruim van Schotland. Dit weekend barstte de IJslandse vulkaan Grimvutschnen uit. Dat veroorzaakte een grote aswolk op 20 kilometer hoogte. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van der Berg. Het is vandaag een spannende dag voor het kabinet Rutte. Over iets minder dan anderhalf uur kiezen de leden van provinciale staten de Eerste Kamer. De regeringspartijen VVD, CDA en gedoogpartner PVV hopen natuurlijk dat ze een meerderheid zullen halen in die Eerste Kamer. Anders wordt het straks wel erg lastig om wetgeving te realiseren. Maar dat getrapte kiesstelsel, waar de Eerste Kamer dus mee gekozen wordt, is dat nog wel van deze tijd? Veel mensen vinden van niet. Een redelijk bizar systeem wat we hebben. Omdat het nu zo dicht bij elkaar zit, is het natuurlijk helemaal uh, een, een spel waar volgens mij vooral uh, de consultants die iets weten van ingewikkelde rekenprogramma's veel aan verdienen. Dat is een één groot Indianenspel. Er gebeurt van alles achter de schermen wat wij niet weten. Wat je nu ziet zijn uitwassen van uh, ons democratisch systeem. Maar of nou een meerderheid of een minderheid voor het kabinet komt... dat hangt af van een paar statenleden die hun stem kunnen veranderen. Dat, dat systeem zou ik zo niet meer bedenken nu, hè? Ik ga erover doorpraten met Henk ten Oeve, nu nog senator van de onafhankelijke senaatsfractie. Dag, meneer ten Goeiedag. Goedemiddag. We beginnen standpunten en altijd met drie keuzes. Mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Hier komt die, de eerste. De Eerste Kamer moet verdwijnen. Nee. De Eerste Kamer komt onterecht vaak op de tweede plaats. Uh, ja. En het is straks 50 plus OSF. Uh, nee. Oh. Oh, nou, dan nog, dan hebben we nog nieuws ook misschien. Ja, daar, nou, daar zouden we nog even over kunnen praten. Ja, dan, dat laten dan ga ik nog even die stelling doorgeven aan onze luisteraars. Dan mogen die ook reageren. En dan komen we daar zeker op terug zometeen. De Eerste Kamer moet rechtstreeks gekozen worden. Dat is de stelling. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dan naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. Dus 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl... en als u twittert, gebruik dan de hashtag standpunt. Meneer ten Hoeven, die stelling even. En u eens of oneens graag, de Eerste Kamer moet rechtstreeks gekozen worden. Ja, ik ben het er op deze simpele manier uh, niet mee eens. Want als je dat zou doen, dan betekent dat dat je de mensen, de kiezers... tweemaal een volledige volksvertegenwoordiging laat kiezen. Dus tweemaal, in wezen precies hetzelfde laat doen. Ik vind dat gek en ik denk dat een hele hoop mensen dat gek zouden vinden. Je krijgt dan natuurlijk ook een doublure. De, de Eerste en de Tweede Kamer komen op precies dezelfde manier tot stand. Ze hebben precies dezelfde verhoudingen. W waar is dat voor nodig? Zou iedereen zich afvragen? Wat er op dit moment, kijk, wat er op dit moment misgaat... La laten we daar even duidelijk over wezen... dat was in het verleden natuurlijk nooit op deze manier het geval. Dus wat nu mis lijkt te gaan... dat komt van de verandering in de kieswet... die net vorig jaar is aangebracht... Dat heeft gevolgen op dit moment die absoluut niet voorzien zijn. En wat, en wat is het voorspeld uit? Wat is de belangrijkste verandering daarin dan? Nou, De belangrijkste verandering is dat er vroeger altijd. Uh, lijstverbindingen mogelijk waren. Dat betekende dat met lijstverbindingen... eigenlijk alle zetels automatisch bij de partij terechtkwamen... waar ze, waar ze thuishoorden, zou je kunnen zeggen. Nu mag dat niet meer in het nieuwe systeem. Geen lijstverbindingen meer. Maar het effect daarvan is dat er een hele hoop restzetels overbleven. Die werden anders via die lijstverbindingen gewoon toegekend... maar nu blijven ze over. En al die restzetels, ja, dat levert natuurlijk op... dat iedereen, alle partijen, daar jacht op gaan zitten maken en dat het een, een vreselijke uitzoekerij is van wie doet nou precies wat... wie lukt het om met stemmen van een paar anderen erbij... nog een extra zetel in de wacht te slepen. Ja, dat is op zich een koehandel, wordt het genoemd. En daar heeft het ook ja, wel wat van. En, en daar bent u het dus inderdaad wel mee eens. Die achterkamertjes politiek en die koehandel, dat kan eigenlijk niet. Dat is ook de Eerste nou, op, Kamer onwaardig natuurlijk. Op deze manier kan het eigenlijk niet. Nee, dit, dit moet uh, wel weer veranderen, want op deze manier kun je niet verder gaan. Laten nou, we eens even wat dingen bij de kop nemen. dan komen we ook even op dat punt uh, van die derde keuze net... Uh, uh, uh, uh, straks 50 plus OSF. Uh, maar eerst even dat, dat verhaal van die, dat Zeeuwse uh, staatslid... die dan ineens op het torentje mocht komen bij Rutte. En, en wilde zat daar geloof ik ook nog bij. Uh, dat, soort, uh, dat soort effect heeft het dan? Ja, dat, ja precies dat soort effecten heeft het. Kijk, de OSF haalde geen zetel. Dat betekent dat de stemmen van de OSF... Uh, in principe een kant op moeten waar ze waar ze niet automatisch bij zichzelf terechtkomen... dat betekent dat er over gepraat kan worden, als je dat wil, wat er dan met die stem moet gebeuren. Maar, maar dit is dus niet de enige stem waar het om gaat. Ja. Zo zijn er een hele hoop stemmen ja. uiteindelijk... die Want, beschikbaar zijn, zou je kunnen zeggen. Goede, dan krijg je dit soort gesprekken. Want voor de goede dat, orde, de OSF... Hè, dat is een combinatie van allerlei provinciale partijen... daar zat u namens in, in de Eerste Kamer... Ja. hebben nu in de, onlangs bij de verkiezingen niet genoeg stemmen gehaald... om, om een volwaardige zetel daar te krijgen in de Eerste Kamer. Maar die stemmen blijven staan en die gaan dus nu straks naar... Andere de OSF. Naar de OSF, neem ik aan. De, de afspraak is gemaakt dat de OSF, die, die heeft gewoon een lijst ingediend. En iedereen, alle statenleden, ja, behalve meneer, meneer Oppersin misschien... alle statenleden hebben zich eraan gecommitteerd... om hun stem ook aan die eigen OSF-lijst te geven. Het probleem daarbij was dus alleen om op uw vraag van straks terug te komen... dat uh, die stemmen bij elkaar niet een zetel op zouden leveren. Nee. En daarvoor is contact opgenomen door het bestuur van de OSF... met uh, Jan Nagel, met de partij 50PLUS. En de afspraak is gemaakt dat de OSF... Als afzonderlijke lijst en dus als afzonderlijke partij in de Eerste Kamer moet kunnen blijven bestaan, maar dat uh, 50-plus de gelegenheid kreeg om een voor de OSF volledig acceptabel lid uh, als lijsttrekker van deze lijst aan te wijzen. En dat is gebeurd. Ja. Dus. Als het gaat zoals het de bedoeling is van het bestuur, van de OSF en van 50 plus, dan komt er een aparte vertegenwoordiger van de OSF in de Kamer. Maar dat zal dan iemand zijn met connecties met 50 ja, u, Kan je zeggen dat u dan onder de vlag van 50 in die Eerste Kamer komt? Nee, zo is het niet de bedoeling. Zo mag je het denk ik ook niet zeggen. OSF en 50PLUS uh, zullen als twee afzonderlijke partijen zelfstandig optreden. Kunnen ook een eigen politiek profiel ontwikkelen. Ja. En ik ga ervan uit dat de, degene die voor de OSF in de Kamer komt... dat die de, de politiek zoals wij die de laatste jaren gevoerd ja. hebben... dat die die ook volledig door zal zijn. Maar, die, die, die, maar zeggen, diegene die daar straks komt te zitten... die krijgt een beetje van de stemmen van 50PLUS erbij. Ja, ja, nee, oké, okay. dan, dan snap ik het nog helemaal. Uh, want ja, dat is natuurlijk toch raar. U zat gisteren in Buitenhof met meneer Koornstra... die we de laatste tijd ook veel in de media hebben gezien. Sympathieke man, enthousiast, uh, ja, met zijn groene vreemd. stoel. Hè. Uh, die, die heeft op geen enkele lijst gestaan. En, en toch zit hij dan straks in de Eerste Kamer. Dat is toch bijna niet meer te volgen? Ja, dat weet je dus ook niet of dat, uh, of dat inderdaad het geval zal zijn. Dat is nog afwachten op het ogenblik. Maar uh, de, de, ik bedoel, dat is dus ook weer een van die, een van die vreemde van die vreemde dingen die er op dit moment gebeuren met dit systeem. Dit systeem geeft, zoals het nu werkt, aanleiding tot hele vreemde gevolgen. Daar hoort inderdaad meneer Koornstra bij. Met, met alle sympathie die ik inderdaad voor hem ook heb. Het is natuurlijk inderdaad heel gek als iemand in de kamer zou komen... die. Geen enkele partij, geen enkele bestaande partij vertegenwoordigt. Waar nog nooit iemand op deze partij gestemd heeft. Niet voor de provincie, maar ook niet voor landelijke verkiezingen. Dat is een rare situatie. Dat komt ook heel ondemocratisch over. Ondanks alle sympathie die een hoop mensen misschien wel van hem hebben. Nou, nou ja, goed, daar speculeert hij natuurlijk ook op. Hij hoopt dat er bij andere ja. partijen mensen achter hun oren krabben. En zeggen: Ja, ik sta ik voor het CDA. Maar goed, ik vind die koers dan wel een mooi verhaal hebben. Ik geef mijn ja. stem aan hem. Ja, maar onder normale omstandigheden zou het zo natuurlijk nooit gaan. Wanneer van tevoren duidelijk is waar de stemmen terechtkomen... En dat, die, en dat die op een goede manier terechtkomen... want dat is nu helemaal niet duidelijk natuurlijk... dan zou iedereen gewoon op zijn eigen lijst... En daarmee eventueel ook op zijn eigen lijst verbinding stemmen. Ja. Dus dan doet het probleem zich niet voor. Maar nu kun je dit krijgen. U, u noemde zelf net koehandelen achterkamertjespolitiek. Hoeveel, hoeveel bent u benaderd uh, de afgelopen tijd? En ik bedoel ik niet u als persoon misschien, maar de OSF als, als organisatie door andere partijen. Hier en, daar, hier en daar is wel eens gesuggereerd dat onze stemmen wel in een bepaalde richting aangewend zouden kunnen van, worden. Vanuit de maar wij, dat, maar wij hebben dat van alle kanten wel. Maar wij hebben dat redelijk effectief af kunnen houden doordat we uh, vrij snel de beslissing hebben genomen. Wij gaan toch door als zelfstandige partij. Ook al is dat dan op een, uh, een beetje gekunstelde manier om dat zo maar uit te drukken. Een beetje, een beetje veel wel, best. De, de, goed, dan, daar kun je verschillend over denken. Ja, ik zei dat, ik zei dat gisteren bij, bij Buitenhof ook al. De meest ideale manier om in de Kamer te komen is dit natuurlijk niet. Daar is iedereen het over eens. Daar zijn wij het intern natuurlijk ook volledig over eens. Maar het is wel de manier om het geluid van de OSF door te laten klinken. Ja. Daar moet je dan toch voor kiezen. Ja. Ik snap het vanuit uw uh, positie absoluut. Maar uh, voor ons, kiezers is het natuurlijk toch een raar verhaal. Hoe zou wat u betreft, die, want u zegt wel bij de keuze, hebt u er ook gezegd, de Eerste Kamer moet zeker blijven. Um, want die stemmen zijn er natuurlijk ook. Hè? We schaffen de hele Eerste Kamer schaf maar af. Maar af ja. Hoe, hoe ja. zou die transparantie wat u betreft dan verbeterd moeten worden? Ja, de, de, kijk, een hele, hoop, een hele hoop kiezen er dus voor om rechtstreeks te kiezen. Dat, dat zei ik, daar ben ik niet zo erg voor. De, de Kamer wordt op het ogenblik gekozen vanuit provinciale staten. De provinciale statenleden die kiezen voor de Eerste Kamer. Dan lijkt het, dat maakt de indruk alsof het de provincies zijn die vertegenwoordigers naar de Eerste Kamer sturen. Maar dat is in feite natuurlijk absoluut niet het geval. Er wordt op landelijke lijsten gekozen. Die, die lijsten die worden door de, door de landelijke partijen op basis van landelijke criteria samengesteld. Dus het, het is een puur landelijk lichaam wat in, de, in Den Haag Eerste Kamer gaat spelen. Je vindt daar van de provincies eigenlijk niets terug... dan een, enkeling die, een enkele uitzondering die, die uitdrukkelijk zijn naam aan een provincie verbindt. Maar dat is toeval. Dat is natuurlijk op zich een beetje een rare zaak. Ik denk dat de, de aanspreekbaarheid van de Eerste Kamer... en de herkenbaarheid van de Eerste Kamer... een heel stuk duidelijker zou kunnen... als je de verbinding tussen de provincie en de kamerleden duidelijker maakt. Als je de provincies hun eigen kamerleden naar Den Haag laat sturen... Dan, dan weten wij hier in Friesland bijvoorbeeld wie er voor Friesland in de Kamer zit. Ja. Die is daarop controleerbaar en aanspreekbaar. Dan heb je een duidelijk gezicht in de Kamer van onze kiezers ja. hier. Nou, nou gaat het toch ook stemmen? Ik, bedoel, ik, ik geloof ook de PVV is daar veel voorstander van om die, om die hele provincie maar af te schaffen. Dus dat, dat is voor de lange termijn dan ook niet echt een oplossing lijkt me. Ja, kijk, die, die, die oplossing die, die kan in de Randstad misschien wel heel toepasbaar zijn. In de Randstad bestaat natuurlijk weinig, uh, weinig regiogevoel voor de, voor de provincie Holland of Utrecht. Er bestaat wel gevoel van verbondenheid met de grote steden, maar nauwelijks met de provincie. In de andere provincies ligt dat over het algemeen natuurlijk toch anders. De provincie is in wezen toch bij uitstek nog altijd de drager van het identiteitsgevoel van de mensen. De mensen in dit land zijn Nederlander, maar ze zijn daarnaast heel uitdrukkelijk ook Groninger, Limburger, Zeeuw, Fries. En dat gevoel wordt belichaamd door de provincies. U denkt dat dat de, niet zo vaart dat, zal lopen, dat afschaffen van die provinciale nee, laag? Dat, dat geloof ik dus niet, dat dat zo vaart zal lopen. En daar is op dit moment ook geen meerderheid voor te vinden in de Kamers. Ja, um, ik, ik lees er nog even één reactie voor van iemand die zegt... Uh, als men vindt dat de Eerste Kamer door de bevolking gekozen moet worden... dan uh, kan die dus worden afgeschaft. En Misschien is dat dan de enige optie om van de geheimzinnige stemming... van de Eerste Kamer af te komen. En voor in de plaats zou dan een soort raad moeten komen... die de wetsvoorstellen van de Tweede Kamer controleert. Een raad van mannen en vrouwen, zal ik dat dan maar ja, even noemen. Ja, wat ja, vindt u daarvan? Ja. Dus de Eerste Kamer helemaal afschaffen... en dan een, een college vormen dat dan dus inderdaad doet... wat de Eerste Kamer nu ook doet? Ja, dan probeer je de taak inderdaad over te hevelen naar een college... dat, dat natuurlijk ook helemaal geen democratische, de, de, de, democratische achterban heeft. Nee, goed, dat is nu ook het is geval, dat... hebben we geconstateerd samen die conclusie gaat een beetje te ver. Er is natuurlijk wel een undemocratische legitimiteit... alleen die is niet zo vreselijk zichtbaar. En die wordt op dit moment wat ondergraven... door het feit dat er, uh, dat er zoveel niet helemaal rechtstreeks vanuit de gekozen statenleden... meer tot stand kan komen. Dat is op zich een beetje een afwijking van de normale situatie. Die moeten we in ieder geval herstellen. We moeten proberen die democratische legitimiteit... te versterken. En dat kan dus ook best. Er zijn verschillende manieren voor. Uh, maar je kunt niet zeggen dat er helemaal geen... democratische legitimiteit is. Het zijn uiteindelijk toch de statenleden... die democratisch gekozen zijn... die nu zorgen dat er een Eerste Kamer komt. En dat dat, dat niet helemaal precies dezelfde kamer is... die in de Tweede Kamer tot stand komt... ja, dat is natuurlijk alleen maar een voordeel. Ja. Want wat heeft het nou... dat zei ik straks ook al... wat heeft het nou voor zin om een Eerste Kamer ernaast te zetten... die precies hetzelfde ja, is als ja. de Tweede Kamer? Nou, dat is ook zo. Uh, wij gaan het hier uh, trouwens sowieso niet met z'n tweeën uitvinden, uh, vrees ik. Uh, we gaan wel eens luisteren wat onze luisteraars vinden. Ik uh, kom graag bij u terug. Zometeen om die reacties even door te nemen. De Eerste Kamer moet rechtstreeks gekozen worden. Dat is onze stelling. Voorlopig eens 78 procent, oneens 22. En er is door ...door 851 mensen gestemd tot nu toe. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ben ik in de uitzending? U bent er. Prima, u spreekt met uh, Wigget Wolf. Ik ben van de campagne van Ruud Koornstraat. Het eerste uh, onafhankelijke Eerste Kamer-lidkandidaat ooit. Ja. Uh, wij zijn uh, redelijk voor de stelling, want uh, wij hebben gemerkt dat de gemiddelde Nederlander... Er ...geen pepernoot meer begrijpt wat er op dit moment gebeurt, hoe er gekozen wordt... Uh, en uh, meneer Ten Hoeven had er net het over... Ja, het is goed voor de regionale binding. Uh, wij denken dat er andere systemen in te vinden zijn. Ja. Maar u zegt, uh, de mensen snappen er niks meer van... maar dat doet de meneer Koorza er ook hard aan mee? Met, met, ik bedoel, met, of met zijn sympathieke uh, ja. verhaal natuurlijk. Maar uh, ja. niemand snapt er wat van. Die man heeft nooit op een lijst gestaan... en die komt er straks misschien wel in de Eerste Kamer. Weet je wat het probleem is? Uh, als je de Eerste Kamer wil afschaffen... dan heb je over twee uh, periodes heb je een tweederde meerderheid... Uh, om, uh, om die grondwetwijziging doorheen te, te jassen. Dat gaat gewoon niet lukken. Daar moet je realistisch en pragmatisch in zijn. En op dat moment moeten proberen van binnenuit... Uh, de chambre, chambre de réflexion te creëren. Met, met andere woorden, dat mensen uh, in de Eerste Kamer... geen gepolitiseerde Eerste Kamer hebben... maar op basis van uh, bijvoorbeeld juridische, maar in ons geval uh, duurzame toetsen... Uh, oh. de wetten die er vanuit de Eerste Kamer komen, uh, die te beoordelen. Ja. Dat is belangrijk. Gaat het een, Gaat het hem lukken? Uh, ja, wij denken dat het hem gaat lukken. En uh, uh, ik denk dat als uh, statenleden kiezen vanuit eer en geweten... Uh, dan, uh, uh, dan wordt Ruud Kornstra inderdaad gekozen in de, in de Kamer. Goed. En ik hoop dat ze ook die moed op kunnen brengen. Goed. En ik roep ze daar hiertoe ook toe op. We gaan, ja, nee, dat snap ik. Nee, je mag geen campagne meer voeren nu in stand.nl. Dat hebben uh, we afgesproken. Uh, goedemiddag, met wie? Goedemiddag, Jan Edens in Horen. Dag, meneer Edens. Ik ben tegen directe verkiezingen van de Eerste Kamer. Ik, en zeer waarschijnlijk haast alle Nederlanders, kennen de kandidaten niet, of maar zeer oppervlakkig. En het gaat niet om het partijprogramma, want dat zegt eigenlijk heel weinig. Rita Verdonk en Mark Rutte hadden met de vorige Kamerverkiezingen, uh, had Ma Rita vier keer zoveel stemmen als Mark Rutte. Ja. Maar zij werd de mond gesnoerd en ze moest eruit. Ja. Maar wat, maar, maar wat vindt u dan van dat idee... Dat, dat een van onze luisteraars heeft dat ook gesuggereerd... Hè? om dus niet meer een Eerste Kamer te kiezen, die schaffen we dan af... maar een, een college te formeren van wijze mannen en vrouwen... die dan die wetten gaan beoordelen? Nou, dat lijkt me niet, uh, niet gek. Maar ik denk dus dat je uh, ook als je als die democratie wil handhaven... dan is het misschien goed om toch een soort vertegenwoordiging te hebben... maar mensen die verstand hebben van politiek... en van politici, van de mensen, dat die kunnen kiezen. Zou je nou voor het CDA... In zee willen gaan met Verhagen of met Ferrier. Mm. Ja. He, of Herman Wijfels of noem maar op. Ja. En ook in de P van de A, als daar uh, Pronk, Jan Pronk ergens naar voren geschoven zou worden. Of uh, die Bouw Bouterse, ja. of weet ik. U, u zegt dan, weet je, als, je de, als je weet wie het zijn, dan weet je ook wat je krijgt in feite. Nou, dat ja. is veel, ja. heb je veel meer kans dat je het weet. Ja. Dank u wel. Stampeterel, goedemiddag. Ja, goedemiddag meneer Van den Berg. Ik begreep dat u 800, stemmen, 800 stemmers had, wat ik opmerkelijk vind gezien het belang van de kwestie. Maar zijn er, er al wat meer zijn... intussen hoor? Oh, toch. Nou, gefeliciteerd. Maar uh, ik ben het met uw gast eens dat er uh, misschien een andere procedure uh, verzonnen zou moeten worden. Maar uh, wat heeft de VVD gestemd uh, toen die herziening uh, werd ingebracht... Maar wat ik, wat ik dus echt heel erg uh, treurig vind en eigenlijk schandalig, is dat Rutte nu op de laatste dag dat hij zijn positie in gevaar ziet komen. Uh, ineens gaat jammeren dat het uh, uh, systeem niet zou deugen. Terwijl hij heeft eerder heeft hij het lef gehad om als premier van alle Nederlanders... de uh, statenleden in zijn torentje uit te nodigen en ja. om ze om te kopen. Dat, dat vind ik echt schandalig. Ik bedoel, als premier is dat een niet waardig gedrag. En zoals uw uh, gast ook terecht opmerkt in Buitenhof... dit zet de democratie in zijn hemd. Ja, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag zeg met uh, Michael Feyen. Zeg het maar. Uh, nou, ik uh, ben het. Uh, ik zou ook graag willen dat of direct uh, gekozen wordt of er een college komt. Uh, wel op het volgende, wij, ik woon sinds kort in Duitsland. En wij hebben helemaal geen invloed meer, want wij mogen niet kiezen voor de uh, Provinciale Staten. En daarmee wordt ons het recht ontnomen eigenlijk om wetsvoorstellen die uh, ingediend worden, ja, om daar enige. Ja. invloed op uit te oefenen. Ja, ik snap het, want u mag voor de Tweede Kamer mag u natuurlijk wel stemmen... maar uh, omdat u niet in meer in een Nederlandse provincie woont... Uh, vervalt uw stem in feite uw invloed voor de Eerste Kamer, zegt u. Exact. Ja, ik en, snap het. En, en, en het vreemde is natuurlijk dat we wel wetsvoorstellen uit de Tweede Kamer... door de Eerste Kamer worden beoordeeld. Ja. Hoe zou het wel moeten wat u betreft? Nou, ik vond uh, het suggestie erg goed om een college van wijze mannen in, in te stellen... of vrouwen uiteraard... Ja, nee, natuurlijk. Oké, okay, nou, dan noteren we die. Uh, hoe democratisch dat dan weer is, want daar zegt meneer ten Hoeven natuurlijk terecht van... Uh, ja, die worden daar dan neergezet. Uh, daar hebben we dus als kiezers geen enkele invloed op. Stamp.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zeg ja? maar. Oh ja, uh, Nou, ik uh, ben dus eens met de stelling, omdat op een moment ten eerste zo is dat als mensen zeggen: ja, we zouden de mensen in de Eerste Kamer niet kennen. Nou, als we het provincialere stemmen moeten uh, stemmen, dan zijn het ook vaak mensen dat ze niet weten waar ze op moeten stemmen. Dus dat zou één pot nat zijn. Ja, maar... maar ten tweede, ik vind op een als je nou ziet hoe de koehandel onder elkaar gaat, dan denk ik: waar zijn ze dan mee bezig? Dan is het ook van, ja, uh, Jantje die heeft zin om met Pietje samen te werken. Dus we zullen maar eventjes uh, met elkaar een uh, kop koffie gaan drinken of zo. Zoals we het uh, tegenwoordig noemen. Ja. Dus uh, waar zijn we dan op erheen ja. met de democratie bewezen? Ja, Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Net er half het het goedemiddag. Ik zou zeggen, laten we even gewoon teruggaan naar de basis. De Eerste Kamer is toch niet bedoeld om, om, om politieke spelletjes te spelen. Dat is gewoon een instituut wat opgericht is om, om een beetje een, een bezadigd oordeel te geven over de wetgeving van de Tweede Kamer. Met name de waan van de dag te kunnen bestrijden. Dat wordt door wat, wat, wat, wat, laten we zeggen, wat mensen die wat meer ervaring en zo hebben. Een, wat, wat minder wilde haren op politiek gebied. Die, die worden dan geacht om een, om een gedegen oordeel te geven over de wetgeving. en daar dus noods het land te behoeden voor, voor, voor dwaze ideeën. Dat, dat lijkt mij te voldoende. Mochten ze dat niet. niet mocht men dat toch niet leuk vinden. Ja, dan zou je dus. Het, de Raad van State moeten inschakelen. daar mm. dan word je dan ook nog geacht om een wat wijzer oordeel te kunnen geven. Want, kijk. De meerderheid betekent niet meteen verstand. Hè? Verstandige oordelen, dat gaat niet samen. Nee. Dat, dat, dus ik blijf, laten we gewoon de situatie houden zoals die is... en, en, en niet verpolitiseren. Nee. Maar het feit is toch dat, dat de laatste paar jaren... ik, bedoel, ik herinner mezelf nog de nacht van Wiegel... Uh, hè, die, die toch in de Eerste Kamer ook uh, flink voor, voor uh, gedoe heeft gezorgd. Dus, dus laten we zeggen, de Eerste Kamer is de laatste jaren... wel veel politieker geworden. Ja, maar laten we nou even tot bezinning komen en even gewoon teruggaan naar waar die voor bedoeld is. Hè. Wat ja. ik al zei, gewoon eventjes teruggaan naar de basis ja. en, en, en getrapte verkiezingen. Mensen die niet rechtstreeks... Uw nou, spreker zei er straks al, dan krijg je Dus laten we dat nou niet doen. Nee, Daar zit niemand op te wachten. Punt oh. duidelijk. Ja, dank u wel. Ik bedoel nog snel even eentje. Hallo, met wie? Ja, met Hans hier. Hans. Ik wil nog even vragen aan jou, aan jou uh, Jurgen. Wat is nou eigenlijk het verschil dan als je de Eerste Kamer afschaft en daarvoor een club van uh, wijze mannen en vrouwen opricht? Nou ja, het, het verschil is dat, je dan, uh, dat, dat het niet meer zo politiek gebonden is. En, en dat, ja, okay, dat we niet... maar kun je dat politiek gebonden maken? Ik bedoel, wat is de meerwaarde daarvan? Nou ja, dat je nu niet, dat je duidelijk weet wie er dan in komen te zitten en, uh, en, en, en wie. Uh, ja, kijk, ik weet ook niet. Het is niet mijn idee, dat is, sorry. Dat is juist het, dat is, punt. het is niet mijn idee hoor. Ik, ik hoef ook nee, niet te Jij begon toen straks. De, een van de laatste vragen die je aan die meneer. Ja. Te huren of te hoeven, die weet zit. Ik ga dat eens even aan ten Hoeven vragen, want die zag daar ook nog wel iets in. Misschien. Ja, uh, wat, ja, ja. Ik, ik, ik begrijp niet de, de meerwaarde daarvan. Ja, bedankt voor het Bellen in ieder geval. Ja, oké. Okay. hoi. hoi. Uh, ik ga snel terug naar Ekten Hoeven van de uh, onafhankelijke senaatsfractie, nu nog, uh, Senator. Uh, ja, dat laatste punt. Daar zijn dus mensen wel uh, warm voor te krijgen voor zo'n soort college. Maar u zei ook al, ja, dat is dan niet democratisch gekozen, natuurlijk. Nee, en het, en het wordt ook een soort van... Deblure, iemand noemde dat ook wel van de Raad van State. Dat is natuurlijk een raad van wijzen die adviseert over de wetgeving. Als je er nog een uh, college van mannen naast zet... Dan, dan maak je daar als het ware een doublure. Is dat zinvol? Ja. Het is nu... Kijk, de, de, de, de een van de laatste sprekers zei... De, de Eerste Kamer is ervoor om een bezadigd oordeel te geven... nadat de Tweede Kamer heeft gesproken. Vaak wel wat haastig. Dat lijkt me op zichzelf een heel terechte opmerking... Uh, dat blijft, hoe je dat ook went of keert, toch altijd uiteindelijk een politiek oordeel natuurlijk. En dat moet ook. Wetgeving moet je zorgen dat die verantwoord is, dat die uh, toepasbaar is, dat die juridisch goed in elkaar zit. Maar uiteindelijk is bij alle wetgeving toch ook de vraag, willen wij dit of willen we het anders? Dus het politieke oordeel ligt toch altijd aan de basis... van het uiteindelijke voor- of tegenstemmen. Uh, dat, dat blijft vereisen dat er uiteindelijk toch een democratisch lichaam is... dat dat oordeel uitspreekt. Hoe, hoe dat dan ook gekozen is, nu dus in, de, in, de, in die getrapte verkiezingen. Maar goed, u hebt daar al van gezegd... we zouden misschien wat meer naar die provincies moeten kijken. Nog even de oproep van een van die mensen die belde. En die zei van, ik vind dat Rutte wel een beetje boter op zijn hoofd heeft. Ik vertaal het even vrij. Die roept op de laatste dag van die verkiezingen... want het systeem klopt eigenlijk niet en ik vind het ook onafvolgbaar. Eh, terwijl we hem daar eerder nooit over gehoord hebben. Ja, dat is waar. De, de, dat had hij wel wat eerder kunnen merken... want het loopt nu natuurlijk al een hele poos. Maar wat ik straks ook al zei, dat het systeem... wat we vorig jaar in de kieswet hebben geïntroduceerd... dat dat op dit spektakel uit zou lopen, dat heeft toen niemand gezien. En dat, dat merken we nu pas na de provinciale verkiezingen. Want toen is dat circus losgebarsten natuurlijk. Maar Rutte komt wel wat erg laat met zijn constatering, dat is waar. Die, die... Hij heeft lang, die... hij heeft lang ja. natuurlijk gewoon geprobeerd om een meerderheid te halen. En als hem dat zonder meer was gelukt... Dan had hij de opmerking waarschijnlijk niet gemaakt. Ja nee en, en nog even naar die, uh, die aanpassingen. Zeg maar u wat u betreft zou dat dan zo snel mogelijk weer teruggedraaid moeten worden. Ja, dat zou je in ieder geval terug moeten draaien. Je moet weer uh, lijstverbindingen mogelijk maken. Ja. En inderdaad, iemand merkt het terecht op de verdergaande maatregelen... om de Eerste Kamer op een andere manier te kiezen... of om af te schaffen, wat je dan ook maar wilt. Ja, dat is een moeilijk proces, want dat is inderdaad... een wijziging van de grondwet. Dat kost een hele hoop tijd en ja. twee derde meerderheden. Dank voor uw wijze woorden. In, uh, maar dat is een senator-eigen natuurlijk. In, uh, in deze standpunt.nl. Henk ten Hoeven van de onafhankelijke senaatsfractie. Even de laatste cijfers van onze site. 75 procent eens, 25% oneens. De Eerste Kamer moet rechtstreeks worden gekozen. Ruim 1100 mensen hebben gestemd. Zometeen moet u afstemmen na tweeën. Gewoon op Radio 1, want dan is er. dit is de dag. Jeroen, snel met het onderwerp. Ja, Goedemiddag. We schakelen met de provincies Zeeland en Zuid-Holland. Hoe daar het stemgedrag is onder de Statenleden. Verder hebben we Adzo Nicolai te gast. Hij neemt na 18 jaar afscheid van de politiek. Hij wordt directeur bij DSM in Limburg. En we praten na over het ongeluk met... Uh, Ronald Naar. Ja. Dus dit en meer in Dit is de Dag. Zometeen dus Jeroen Snel, Elsbeth, Gruutke samen na tweeën. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.